Ik vind oude mannetjes die brood geven altijd wel aardig. Ik je nog veel plezier aan me beleven als ik het zo weer breng. Jij en mij, als ik een oud vrouwtje moet. Een van ons zal het wel halen. Mm. Daar ben ik nu juist zo bang voor. Dat we niet allebei tegelijk dood zullen gaan. Daar mag je niet op rekenen.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 De stand is in ieder geval jong.